Drie uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Shinky Knecht heeft op de EK Short Track in Dresden de titel op de 1500 meter veroverd. En gaat aan de leiding in het algemeen klassement. Knecht won zijn halve finale en reed ook in de finale op overtuigende wijze naar de winst. Jelly Jelistratov werd in de finale tweede en Vladislav Bikanov eindigde als derde. Terreurverdachten in Belgische gevangenissen houden telefonisch contact met strijders in Syrië en Irak. Dat schrijft de Vlaamse krant De Tijd, op basis van gegevens die minister Geens van Justitie per ongeluk openbaar heeft gemaakt. In rapporten van de veiligheidsdiensten staat dat er mobiele telefoons in de gevangenissen zijn gevonden, waarmee opgesloten terroristen naar elkaar en naar de buitenwereld hebben gebeld. En ook zijn er verboden wapens gevonden. De oogst van suiker in Nederland is nog nooit zo hoog geweest. En dat komt vooral doordat de Europese Unie vorig jaar het suikerbietenquotum heeft losgelaten. Bietenboeren mogen daardoor zoveel zaaien als ze willen. In totaal hebben de boeren op 88.000 hectare suikerbieten ingezaaid. En daarbij wordt er ook per hectare meer dan gemiddeld geoogst. Omdat het zonnig en warm is geweest. De fabrieken van de Suikerunie draaien nu overuren. De oogst loopt tot drie weken langer door dan normaal. Het Radboud UMC in Nijmegen waarschuwt Q-koorts patiënten voor een arts die riskant bezig zou zijn. De alternatieve arts leent dat kunst, zou patiënten met het q korts vermoeidheidssyndroom bloed afnemen en daarna weer inspuiten. Het Radboud UMC zegt dat die methode levensgevaarlijk is. De alternatieve arts zegt in een reactie in de Gelderlanden dat hij wetenschappelijk is opgeleid en ook zo probeert te werken. Het weer. In het zuiden af en toe zon. In de rest van het land is het bewolkt. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 6 graden. Morgen is het vrij zonnig. Het blijft dan droog. En dan wordt het een graad of 5. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Vertraging in de Randstad op de A16 van Breda naar Rotterdam. Na een ongeluk bij Knop het Ridderkerk. 4 kilometer file. Alleen de rechterparallelbaan is open, vertraging nu ruim 20 minuten. En op de N217 vanuit Spijkenissen naar Dordrecht bij de keeltunnel 8 kilometer. En ook dat kost je ruim 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Uh, liefdesliedje van uh, Manoeuvres in the dark uh, als ik nog een beetje boven het uh, kabaal uit uh, kan komen <laughs> want uh, ja, nou ja, goed, maakt niet uit ik uh. denk het wel, ik luk het lukt wel maar ik heb er nog een associatie ook mee met dit uh, nummer. Wat ik, uh, dan? Nou, ah, ik zal het je vertellen. Want het is een van de eerste keren dat ik naar Pinkpop uh, zit te kijken. Deze band treedt op. Ja. En dit nummer wordt ingezet. Ja. En er staat er een uh, meisje van ongeveer 17 jaar met biegelende tranen staat daar na dat optreden ah, te kijken. Ah, dat meen je niet. Ja, en ik uh, vond dat dat had best wel een impact had. Want ja. Uh, ja, op een gegeven moment uh, zeg ik nou, dat uh, komt wel binnen bij deze dame. Waarop iemand uh, bij mij thuis mijn zus op een gegeven moment zegt. Nou, misschien is het wel de verkering uitgegaan. Ja, je weet het niet. Dat is zo iconisch, dat beeld. En dan heb ik nog steeds met dit nummer. Heb ik wat. Dat meisje moest eens weten. Ja, het meisje zal misschien nu wel volwassen zijn. En net zo oud zijn En niet meer zo snel biggelen natuurlijk. Nee, dat zeker niet. Want het is vergelijkbaar met dezelfde leeftijd ongeveer. Dus ik denk dat deze meid inmiddels nu ook wel... Doe eens een oproep. Nou, dat durf ik niet zo even te doen. Maar Bent u dat Meisje of kent u dat meisje wat ja, je destijds bij Pinkpop helemaal in tranen was bij het nummer So in ja, ja, Love Ik wil het weten. Ko ja, kom en, uh, ja. naar de studio. Nou ja, goed. Uh, een keer. Ja. Het maakt Op niet donderdagavond. Uit, het, het, zou, het zou mooi zijn want, uh, <laughs> want ja, wat dat er gaat is, het, uh, is, is, is dit natuurlijk ook CFM is ook te beluisteren online. En dan uh, komen we inderdaad eh uh, in heel land. land. Ja, en, dus, wereldwijd. Ik bedoel wereldwijd, we hebben de luisteraars ja. overal zitten hè? De webcam doet het weer. Ja, ik weet ja, ja. Dat, uh, Marcus is daarmee mij geweest. geweest afgelopen donderdag. Alleen kreeg ik nu uh, van een andere luisteraar te horen dat de andere camera wat hakkelig is. Dus als Marcus weer een keer kan kijken, de ene loopt prima en de ja. andere die gaat uh, ja. kijk in Goed, stukjes. Dan. Ja. Daar zie je alleen maar in rug in ieder geval. En de, en de trui die ik volgens onze voorzitter alleen met kerst aan heb. Ja ja ja, ja, ja. ja, ja, ja. Goed, Maakt niet uit. Die heeft inmiddels hier een toespraak gehouden. Dus uh, de, ja. eigenlijk is het de zoiets de als de manschappen toegesproken en wij moeten naar het front om uh, om de strijd aan te gaan. Zoiets. Altijd, hè? Altijd. altijd. We ja, moeten goed. alle. Ja, ja. Goed. Uh, ik, uh, ik ga toch. Uh, want uh, er is uh, gememoreerd ook. Uh, aan uh, onze vriend Rob. die ja. dit uh, programma altijd doet. Hij ja. weet dat hij enorm uh, houdt van uh, dit nummer. 1985, ook al zo iconisch jaar. Gaan we die voor hem doen? Sandra met Maria Magdalena. Speciaal van jou, Robby. komt op het verkeerde moment. Ja, ik ga nu praten, dus uh, je hebt even pech. <laughs> Dat is even leuk, ja. Maria Magdalena met uh, Sandra, of Sandra met Maria Magdalena, want uh, ik heb dus wat er helemaal van me apropos af. Man, ga even lekker feest vieren, dus. <laughs> Goed, uh, we hebben nog uh, iemand uh, bereid, uh, willig, een slachtoffer van uh, CFM, bereid uh, gevonden om even wat te vertellen over het uh, programma wat hij doet. De, de kleerscheuren ja, de, zit hier. De kleerscheuren. Ja. Ik ben, ik ben... <laughs> Ja, ja is, uh, Jeroen Kover, dus uh, wat dat er gaat... Uh, Eén goedemiddag, ja. Ja, goedemiddag. Ja, ja, sorry. Jeroen, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry ja. Ja. Um, Want het is uh, een kijk of een jaar geladen, wat jaar uh, Wat horen we natuurlijk. En we zitten middenin in de een, een nieuwjaarsreceptie. Ja, wel, die bij, wel, ja, dus, wel gezellig. Uh, ja. Het is een nieuwjaarsbijeenkomst van onszelf. Dus uh, je mag wel komen, maar voor de rest moet je gewoon je maal houden. Dan, dat er gaat. Nou ja, ja. misschien ja. een leuke donatie, dat mag ook altijd. Ja, dat is altijd. Ja, Donaties is altijd goed uh, voor de nee, prozoonhoof. Nee, uh, nee, nee, nee. uh, maar goed, uh, <laughs> ik wou bijna zeggen, van, jij zit op de vrijdagavond. Ja, elke vrijdagavond uh, van 9 tot 11. Zie het, hele, toch? Ja, helemaal correct. Dat nou, doe je niet allemaal alleen. Ik doe het niet alleen. Nee, uh, DJ Dion City. Ja. In gewoon uh, in zijn normale naam Dennis. Dennis? Dennis, ja, ja dat ja. raadt wat makkelijk. Uh, die, uh, die doet het samen uh, met mij. Uh, ja, ja dan, dan leggen we een paar plaatjes aan elkaar. Ja, uh, dat doen jullie nog steeds. Ja, zijn jaar gaan we inmiddels? Ja, ik ben nou, nog dat, dat gaat wel een tijdje terug, hè? Ja. Ik, dat gaat nog uh, terug uh, naar de Kruisstraat. Uh, dat, kijk. Dat, dat, ja, dat kijk zo nou, dus, met die grote funnule schijven. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Is nog dus, steeds leuk, hoor. Ja. Maar, ja, ja, het is techniek, enig, het is de, heerlijk. Ik luister er veel naar hoor, ja. naar jullie. De techniek, ja. uh, die, die gaat toch steeds verder en verder. En uh, ja, inmiddels ja. gaat gewoon een heel groot uh, pioneer uh, dek uh, elke ja. week hier. Ja. ja, ja. En de allerlaatste dance uh, die worden hier wel gemaakt. Ja, heerlijk! dat is nou precies wat ik wat ik even aan je wilde vragen. Je legt dus wel op wat er deze gebied uitkomt. Laat ik het zo zeggen: wij lopen voor op een 50 Slim FM. Kijk, daar durf ik de vingers aan te branden. Ja, dat zijn dat zijn mooie geluiden, want ik geloof het zo. Ja, dat geloof ik ook wel. Want ik denk dat je als lokaal juist daarin kan onderscheiden. Doordat jij een stukje vooraan loopt omdat de grotere musea straks gaan draaien. Ja, het is net even. ...meer wat aparter uh, dan uh, de, uh, wat uh, ze gewend zijn natuurlijk, ja. uh, de mensen. Ja. Maar ook als je kijkt, nou, een hele hoop radiostations... Uh, ...die werken met de standaard uh, playlist. Ja. Dus ja, er zit een rotatie in van elke twee uur komt een bepaalde plaat voorbij. Ja. En ik, ik heb het eigenlijk gewoon elke week weer... Ik wil geenzelfde uh plaat horen. Het is eigenlijk een, ja, een favoriet, hè. Als je, als je hem helemaal uh, oké okay, uh, vindt in dat opzicht. In dat opzicht wel. Oh, ja. en, uh, ja. Elke week hebben wij weer gewoon een uh, eigen mix van een uur. Ja. En ja, die mix uh, die kunnen de mensen ook meestal wel uh, terugluisteren. Want, ja. Ja, Dennis die neemt het gelijk op, op uh, zijn Pioneer Zet. Uh, ja. Hij verspreidt het ook via zijn eigen social media. Dus ja. de mensen die kunnen het meenemen naar de sportschool en alles. Is, is ook leuk, want worden jullie in de gaten gehouden door bijvoorbeeld misschien wat grotere zenders van... Ah, ...toch eens even kijken wat die gasten bij Siet van ZUFM Sie aan het doen zijn. Heb je dat, Amine? Uh, wij wel, als alternatieve FM hebben wij. Dat ze toch wel een beetje... Al ja. connecties, uh, ja. Ja, er zit, er zit wel een dwarsverband. Dus ik weet niet hoe het dat met jou zit. Nou ja, ja kijk, het, het is gewoon ook... Uh, Dennis die staat vaak genoeg in uh, Amsterdam uh, te draaien... Ja. En uh, dat wordt ook al langzaam maar zeker wel uitgebreid. Ja. Gewoon, ja, het draait in het wereld allemaal om connecties. Ja, ja dat is in de muziekwereld gebruikelijk. En in de maar. muziekwereld, het is gewoon een kwestie van wie ken je en het gunnen. Ja. En tegenwoordig met een hele de deze industrie die lijkt groter als dat die is. Ja. Want een hele hoop mensen die werken ook onder aliasen. Jij ook? Nou ja, mijn naam is Jeroen. maar uh, het gore, Ik zou maar zeggen Jeroen. DJJK. DJJK, uh, ja. Ja, dat is al, uh, al vanaf het moment dat, dat jullie het uh, in de Kruisstraat al uh, Eigenlijk weer, wel, ja. Ja. ja. Tijd voor een andere alias ja. uh, een keertje erbij. Ja, ja, van maar ja, dat vergaat bestemmen weer, hè. <laughs> en, en dan zitten maar, de mensen hier maar, maar, te wat, kijken. Uh, wat zeg wat, je dan? Wat doing? jij zegt. Ja, ik weet dat dat zo is. Dat onze programma's gevolgd worden door andere radiomakers. Dat geloof ik wel dat uh, er komt mij af en toe toch ter oren dat onze medewerkers uh, heel graag weggehaald worden, of, dat er aanbiedingen komen om medewerkers uh, naar hun eigen programma's toe te trekken. En dat ze dan dus roepen, dus inderdaad, wat wij zelf niet eens in de gaten hebben, van nou, nee, is gewoon een supergoed programma. Ja. en uh, Wil je dat niet hier voor ons komen doen? Ja, nou ja, en, uh, Ja, gelukkig zijn we een hele trouwe familie aan elkaar. Dus, uh, nou ja. Maar vandaar dat ik weet dat er dus andere radiomakers ook meeluisteren om te kijken wat er hier gebeurt nou ja, zover... ik, ik kan wel vertellen dat we een keer een aanbieding hebben gehad om ons programma ook ergens anders dan te doen uh, ja, ja. op een uh, extra tijdstip dan of te... ja, ja, ja. Maar ja, het is gewoon een kwestie ook van. speert je dan toch dat je liever uh, hier in Zandvoort uh, zit met het programma of uh, de omgeving, de atmosfeer is dat het een beetje? Nou je wil het wel uitbreiden maar ja. het is gewoon ook vaak een kwestie van tijdgebrek ja, dat ja. Is het, het, het is ja. leuk om te doen, maar het ja. kost wel tijd. Ja, uh, ja, je, je wil gewoon een mooi programma neerzetten. Mm -hmm. Mm -hmm. En daarvoor ben je best wel wat uh, uurtjes kwijt aan het zoeken van uh, ja, ja, je de nieuwe platen. Ja. Bij ons is het eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Je wordt bekogeld met werkelijk veel mail. Nu ook weer twee muzikanten. Eén van jou, Dolly, die heb ik toevallig beantwoord vandaag. Het verhaal van Barbara Pondag. Ja, ja, Dus dat is één. Dus ik zeg het maar even op de radio, maar goed, uh, maakt niet uit. Uh, en de tweede is: ja, er loopt een lijntje richting Rotterdam. Dus uh, daar heb ik ook wel een. Uh, ja, een nou. HSL? <laughs> Dat is wel heel erg. Over Rotterdam gesproken, daar kom ik zo. Over. Ja, maar het is inderdaad net wat jij zegt: een programma neerzetten, dat doe je niet zo 1, 2, 3. Daar zit heel veel werk aan vast. En uh, heel veel geldwerk. En helemaal zoals uh, wat Jaap doet. Met, uh, met live muziek en ontdekkingen. En uh, ja, zoals jij met je laatste hits, die je toch helemaal uh, waar je up-to-date in moet zijn, buiten je werk om en je gezin. En, dus ja, dat zorgt heel wat uurtjes op, hè. Klopt. Ja dat het wel de kick is dat je eerder bent uh, dan, dan ja, de grote zenders altijd de sport hè dat, dat, dat vindt ja de, dat, dat we wel we ja. Sport, ja. <laughs> ja, nee, maar dit, ja dat is ook wel weer grappig ja, Als, ja, dat wij een plaat toch ja, op een of andere manier te pakken hebben gekregen dat hij nog niet uit is zit een beetje ook in het piratenbloed in de, de, de, ja piratenbloed we zijn ah. hem voortgekomen uit de piraten, piratenzenders ja, ja, daar maar zaten maar... we al elkaar al af te toe voor binnen ja, ik bedoel kijk Rob Harms, die kwam bij Delta en Radio vandaan. ik zelf bij Connection en Soul Sonic Connection hadden we toen al die busmaatschappij heeft gewoon ons namen gejat. Oh, oh, oh, zo is het gewoon. En uh, ja, uh, we hebben natuurlijk ook illustre namen als Kees van Amstel, die nu gewoon stand-up comedian is. Maar vroeger wel bij Sol Sonic heeft hij gezeten. Kijkt heeft hier ook gezeten. Dus ja, het zijn, het zijn wel... Uh, hè, het zit een beetje in ons bloed dat we juist ook een beetje af willen troeven ten opzichte van... Het Tuurlijk, maar moet je eens kijken. Bij CFM heeft uh, Chocolate Puma bijvoorbeeld... Ja. Nou ja, die, die zijn ermee begonnen. Ja. Met een wereldberoemde uh, hit. Zelfs ja. Simply Red heeft ja. het uh, gecoverd. En, wat dacht je van Edwin Keurig en Jeffrey de Gans? Die vroeger bij CFM hebben gezeten. Als in hetzelfde het, van jullie, van jullie het het uh, tijdschema. Die, beetje... die waren daar ook al driftig mee bezig. In dat, dat opzicht. Nou, we hebben in dat opzicht best wel veel te vertellen. Denk ik. Het was wel even leuk om je even aan de microfoon te Ik vond, vond het hart <laughs> en uh, gezellig. <laughs> ja, blijf vooral luisteren. Want... Vrijdagavond jongens. Ja. 7 van 9, 9 tot 11. 29. Tot? Tot 11 oh, jaar. En en 9 12. tot 11 jaar ja. en als we zin hebben, dan uh, halen we nog wat Heerlijk. een uurtje extra door. Nou, je een ja. beetje van dansmuziek moet je zeker afstemmen. Ik geniet er altijd van. Jeroen, dankjewel. Kijk, helemaal top. Echt wel. Goed, uh, ik uh, memoreerde het al. Ik had uh, iets uh, uit Rotterdam, Rotterdams kanaaltje uh, lopen. Nou, uh, Frings van, uh, uh, van uh, Loke in het vorige uur heeft ook nog een broertje. Maar dat zijn de echte grote jongens uh, geworden inmiddels. De Cosmic Carnaval en de Kingmaker. Het is het hobbyclubje van uh, Beyoncé Nauwels. Maar uh, dat is het al lang al niet meer. Daar is ze wel ooit uh, mee begonnen. Uh, Destiny's Child. Dus er zit trouwens ook nog een sample in. En het lijkt al wel weer een vraag uh, van de Patro Popquiz. Die ik ooit nog uh, met voormalig collega Anders Zandberg... wel eens heb uh, gespeeld in het uh, Patronaat. Daarom heet het ook Patro Popquiz. En uh, dat was uh, wel leuk. De vraag zou kunnen zijn. Uit welk uh, nummer komt dit? Ja, dat weet ik inmiddels. En dat nummer dat staat uh, klaar. En die ga je straks uh, nog horen. Want er is een riedeltje gebruikt. Uh, uh, van Destiny's Child. Bootylicious. En uh, dat is uh, van een origineel. Ze, dus ze uh, weten wel waar Abraham de moestand haalt. Inmiddels is het alweer half vier. Dus ja. het is uh, tijd voor het volgende onderdeel. Ik uh, ben nu even gewoon uh, het spoelboekje kwijt. Maar we hebben een ander spoelboekje. En dat is Dolly en <lacht> En die weet... Ingong, die weet precies <lacht> wat, uh, wat het uh, moet gaan uh, gebeuren. Dat is de, uh, tijd voor de evenementagenda, Toch? Plang, plang, plang. Ja, ja. <lacht> ja dan nu uh, inderdaad de evenementenagenda. Dank je wel, Jaap. Uh, we kunnen zien dat het winter is, want de lijst is niet zo lang als dat die zomers is. Uh, vier topics heb ik voor u. Uh, ten eerste Jazz in Zandvoort. En dat is een initiatief van bassist Erik Timmermans dat hij startte in november 2002, dus alweer 15 jaar. Zowel bij het publiek als bij de muzici is er een grote behoefte aan een locatie waar de muziek op de eerste plaats komt. En Theater de Krocht beschikt over een vleugel, biedt ruimte aan maximaal 200 bezoekers en is een ideale locatie voor het organiseren van jazzconcerten. Aanstaande zondag op 14 januari kunt u zo'n jazzconcert bijwonen met niemand minder dan Teus Theus Nobel aan de trompet, Daan Herweg op de piano. Joost Patoka op de drums en uiteraard Erik Timmermans aan de contrabas. Het concert begint om half drie, duurt tot half vijf, Is, uh, kost 15 euro entree. En na aflopen kunt u genieten van een bavette maaltijd met groenten, gebakken aardappeltjes en een dessert voor 12,50 euro. En voor het eten moet u wel reserveren. De toegangskaarten dus 15 euro per concert. Dan ook op 14 januari, en de iets goedkoper uh, en maar minstens zo leuk... Om drie uur in het Zandvoortsmuseum. Want daar geeft onze Zandvoortse dichter Marco Termes een expositie. Die heeft hij in het Zandvoortsmuseum. En hij geeft een lezing over zijn werk als fotograaf. En draagt gedichten voor uit eigen werk. De Amsterdamse symboliste Piet, Piet Hermans houdt van zeezand en mediterrane sferen. En in haar improvisaties vermengt zij westerse melodieën. Met oriëntaalse klanken en minimal music riffs. Tinkelend vrolijk, dromerig mysterieus of robuust. Een afwisselende golvenreeks. Pit Hermans neemt ook weer iemand mee en dat is Mireille buldeo Rai. En in de pauze die er is wordt er koffie en thee geschonken. En de inloop is vanaf half drie. Dus zondagmiddag ook, 14 januari morgen, van drie tot vier. Entree, vier euro, Marco Termes en Pit Hermans in het museum. 14 januari s'avonds, wat hebben we dan op het programma staan? Dan hebben we Zandvoortlacht, de open mic comedy night. Verschillende comedians, bestaande uit gevestigde namen en aanstormend talent... komen nieuwe grappen vertellen en ook uitproberen. Vergeet de sportschool en kom je spieren, buikspieren trainen... op de comedyavond bij het Amsterdam Beach Hotel. Het vangt aan om 8 uur, zal tot ongeveer 11 uur duren en de entree kost 6 euro. Dan een uh, laatste klein evenementje op 18 januari om twee uur. Organiseert Wijksteunpunt De Blauwe Tram in samenwerking met de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Uh, dat gaat elke twee maanden trouwens gebeuren. Een poëzielezing. Op donderdag 18 januari wordt de poëzie van Ida Gerhard besproken. De lezing vindt van 2 tot half 4 plaats in de bovenzaal van de blauwe tram. Als u slechter been bent, kunt u uiteraard met de lift. De toegangsprijs bedra bedraagt 2 euro voor leden en niet-leden van de bibliotheek. Deze prijs is inclusief koffie of thee. Aanmelden vooraf is prettig, maar niet absoluut noodzakelijk. Meer informatie kunt u krijgen via Hans Ruurda. En zijn e-mailadres is h.ruurda-plus.zandvoort.nl tot zover de evenementen. Helemaal heel goed. Um, er zit op uh, NPO Radio 2 een heel uh, leuk programma wat weer teruggekomen is. Uh, dat heet uh, De Platen Bonanza. Uh, van de week zat hij er weer in, deze uh, van De uh, Hoe. Het is een beetje een oud uh, nummer, maar ik vind hem nog altijd wel heel erg uh, kloppend uh, als we kijken weer naar uh, de tijd waarin we nu leven. Oké. Okay. Baba O'Reilly. Ik zit even te kijken naar, uh, naar die beelden van uh, de, de, de hoe uh, erbij heeft uh, gezet. van uh, Deze Baba O'Reilly. Maar dan zie je dan Michael Foot van, uh, van Labour zie je erin uh, uh, voorkomen. En dan zie je No Common Market. Nou die uh, jongens die zijn er nu net uit. Dus wat dat gaat is het weer uh, aardig actueel als ik het dan zo zie. Goed, uh, inmiddels ook aangeschoven een buurman uh, van, uh, van Marcus en van mij op de donderdagavond. Want die zit uh, tussen tien. En 12, dan mag je de avond afsluiten met Vreedzame Radio. Dat is dan de Nederlandse ja. <laughs> betekenis. Peace for radio. En wij, en wij zeggen altijd Vader Veugen. Ja. Want dat is het eigenlijk altijd in de volksmond binnen Siren wel me geweest. Onderhand Opaveugen. <laughs> <laughs> zo erg hoor, je ja, ja. Benno. <laughs> Benno Veug uh, aangeschoven. Nee. Uh, want uh, jij, jij met jouw radioprogramma uh, trekt toch ook wel uh, wat. behoorlijk wat mensen. Uh, ja, ik, niet mag alleen, het, ik, ik mag het hopen, ja. ja nou ja. ja, goed, niet alleen uh, hier bij, bij uh, de lokale omroep, maar ik denk met online. Ja, met name online. Dat bedoel ik. En, en daar heb ik ook natuurlijk cijfers van. En dat is uh, hoofdzakelijk uh, de Amerikanen, luisteren. De Amerikanen? De Amerikanen, ja. Oh, en dan de, de, de ja. Nederlanders, Nederlanders, Duitsers, uh, Peru, uh, Brazilië zie ik ook nog wel eens van bang komen. Ook nog. Een verdwaalde Rus. En, uh, <laughs> <laughs> maar gaat het dan nog steeds gewoon in de Nederlandse taal? Of ga je dan je programma er toch op aanpassen? en Maak je dan nog een apart programma bijvoorbeeld in de Engelse taal? Zodat het voor iedereen toegankelijk is? Nee, ik maak geen... Uh, ik, het geen uh, uh, nee, geen compromissen. Het, uh, het, uh, zeg maar het Zaltvoortsen programma komt gewoon online te staan. Hm? Maar daarnaast heb ik een uh, internet-radiostation. Ja. En dat gaat gewoon 24x7 ook gewoon door natuurlijk. Ja. Uh, met uh, allemaal station IDs en promo's en, uh, ja. van artiesten. Dat ja. uh, is wel heel leuk. En, en daar wordt uh, ja, denk ik hoofdzakelijk naar geluisterd. Maar het is ook een nieuwswebsite een ja. voor uh, Nieuw Age muziek. Ja. Dus alles wat uh, aan nieuwe albums binnenkomt, dat uh, publiceer ik op ja. mijn uh, website. Uh, die belangstelling voor nieuw Age muziek, waar is die vandaan gekomen eigenlijk? Ja, nou dat is. Uh, nieuw Age muziek is op zich zichzelf een, een vrij jonge uh, stroming, natuurlijk. Mm -hmm. Het is eigenlijk een verzamelnaam van uh, ook verschillende uh, stromingen die dan bij elkaar komen, tot deze noemer. En dat is, ik denk, de oudste cd die ik heb, die is ongeveer uit 1960. Dus dat... 1960? Ja, nee, ja, ja, dat is... Uh... En dat was uh, de zen-meditatie. zen Er zen mm. <laughs> <laughs> wordt veel toegepast, uh, denk ik, in deze tijd. Uh, uh, uh, ja, ja, de mensen, Nou, de, dat is het natuurlijk wel zo. Dat de mensen een beetje af willen van dat uh, opgefokte, de druk en uh, de stress. Daar willen we allemaal een beetje vanaf. Nou, daar nou, nou past deze muziek uh, heel erg goed bij. Yeah. Maar ja, nogmaals, het is bij mij een, een combinatie van uh, world en folk music um, Natuurlijk de meditatieve kant, uh, de... de het ontspannen, hè? relax. Ja. Vooral relax. <laughs> relax jij een beetje, <laughs> ja. <laughs> nou, de afgelopen keer waren wij reuze verrast. Toen je inzette met een prachtig Zuid-Amerikaans nummer. Ja, Wat, ja, ja, dat, ja. We waren helemaal van... Oh, ja, en dat geweldig. is dat. Dat en is dus dus die... even niet verwacht ook bij. Je. Ja, dus, uh, nee, nee, maar dit uh, is ook de folk, uh, music. En, ja. dat is, uh, en uh, dat, daar heb ik eigenlijk één label voor. Ja. Het Arc uh, Music Label uit Engeland. Uh, die is uh, super gespecialiseerd. En dan echt muziek over, over de hele wereld. Oh. Kom bij dat label. Uh, nou, daar ben ik dikke vriendjes mee, dat snap je wel. Er put je veel uit. Nou ja, ze sturen hem ja. alles toe. Dus oh, dat... ze sturen je toe. Ja. <laughs> ja, nou, geweldig. Dat is geweldig. Leuk hoor. Ja, ja, ja. ja. ja Zo kan ja. je dat eigenlijk. Uh, ja, ik zie mezelf altijd als een intermediair tussen uh, de luisteraar en de labels. Nou ja, dat ben je natuurlijk ja. ook. En, en wat fijn is, is uh, want uh, Jaap heeft het nu net over de New Age, maar dat, dat er inderdaad uh, nog veel meer in jouw programma om de hoek komt kijken. Dus van alles wat je moet... Uh, ja, ja. Je weet het nooit van tevoren. Nee, nee. Ik, nee. Is, nee. <laughs> ik ben ook altijd zelf verrast hoor. Dat oh, is... <laughs> dat, <laughs> ik dacht dat het aan mij lag. <laughs> nee hoor. Nee, het, ook het, het systeem, ik heb een bepaald ja. systeem van, van mijn radioprogramma... Ja. Uh, zeg maar samenstellen. Ja. En, um, nou, en ja, dan zie ik altijd wel wat, er, uh, wat eruit komt. Ja. En, uh, dus dat is wel, uh, wel grappig. Want nou, ik... maar dat is ook te merken aan je programma. En het is leuk. Het blijkt ook, blijft ook verrassend. Je weet, je weet eigenlijk nooit precies wat, wat er op je af gaat komen. Nee, nee, nee Erg nee. fijn. Ja, ja, ja. ja. Goed, ja, want, want uh, even over, uh, want, uh, krijg je dan ook van alles toegestopt? Weet ze jou te vinden? Hoef je niet zelf uh, op zoek te gaan naar Nee, de, uh, nooit. Muziek? Nee, nee het, ja, het komt, uh, per week komen er uh, ongeveer uh, twee tot drie uh, albums, zoals het tegenwoordig heet. Uh, komt gewoon naar me toe, digitaal ja. of fysiek. Hè? Ja. Fysieke cd's, dus... Uh... Nou, en daar hoort dan weer de nodige promotie bij natuurlijk. Op mijn, ik moet de artiest, als ik de artiest promoot, promoot ik ook eigenlijk mijn eigen radioprogramma en ja. mijn eigen radiostation. Ja, dat is ook zo. Dus ja. dat, uh, ja, het mes aan vele kanten. kanten ja. Ja, ja, zo is het ook. Ja, je hebt elkaar nodig. Ja, je hebt elkaar nodig. Ja, dus, uh, ja, in je eentje ga je het niet redden. Nee, nee, nee precies. dan wordt het te ingewikkeld. Ja. Ja. Maar peacefulradio.info kun ja. je alles terugvinden. Juist, juist. Nee. En uh, het is natuurlijk elke donderdagavond, vrienden. En zondagavond. En zondagavond, inderdaad. Ja. Ja, ja, maar sowieso, elke donderdagavond, het, uh, dat is uh, het uh, reguliere ja, uur hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Zit na ons tussen 10 en middernacht. Middernacht. Ja, dat ja. is een uh, mooi tijdstip. Ja. Dat is ook een moment om ja, even ja, echt, echt zondag, zondag ben ik vroeger, hoor. Zondag? Wanneer ben je dan? Ja, om 9 uur tot 11. oh, dat is uh, ochtends? Dat is nee, s'avonds. S'avonds? <laughs> oh, shit. Ja, ja, ja, dat zou uh, ik <laughs> dwars door het jazz ah, we, ja, ja, precies. Ik, zit, uh, ik heb die hele programmering nog niet ja. eens in mijn hoofd. dit is wel erg, hoog. Ik ben blij dat Eigenlijk ik het nog op, op zaterdag uh, nog een beetje enigszins uh, yeah. ja, en, en yeah. uh, natuurlijk op de donderdag omdat ik er zelf natuurlijk ook uh, zit, maar dat uh, dat is uh, nou ja goed. Uh, wat uh, uh, heb je al het volgende programma al klaar liggen voor donderdag? Uh. Nee, dat ga ik nu maken. Ah, dat moet je nog, uh, nog ja, doen? Ja, dat ga ik nu maken. Oké. Okay. Ik heb er weer zin in. Oké. Okay. Yes. Hij heeft een biertje op, dus dat kan een heel raar programma gaan maken. Ja, ja. Ja. Ja, is... ja. Dat merken we dan wel. Ja, ja. Het, uh... Wat ga je nou draaien? Ik, nou, uh, er is, uh, dat ik, deze heb ik overgelopen donderdag ook gedraaid. En je hebt het over folk, die zit erachter. Dus uh, het zijn wel twee... Uh... De Jongmans. Nee, niet de, niet, de young, niet de young folk. Uh, oh. die, die bedoelde jij. Ja, ja. Nee, dat is, die, die niet. Uh, wel een Noord-Ier. Die hebben we hier ook okay. in de studio gehad. Uh, oh, leuk. Daar hebben we ook een eigen opname. Die ga je ook zo horen. Dat is Rob Murphy. En daarvoor, die ga je zo... Nu standpede horen, dat is een dame die inmiddels alweer een nieuwe single heeft uitgebracht. En deze single heb ik afgelopen uh, donderdag nog uh, gedraaid. Oké, okay. dus, uh, nou stoer door. Dat, dat ga ik ook zeker doen. Hier is uh, Jolien uh, met uh, het uh, nummer wat zij uh, heeft gemaakt. De end of story. Ik zei al, uh, ze heeft een nieuwe single. Maar die ga je dus uh, komende donderdag uh, bij ons horen. Till the morning comes I will guard my heart And steady my head Cause there is hope For all mankind If we let 大概上 bijzondere opname die, uh, die we hebben gemaakt uh, in november 2016... was uh, twee dagen nadat ik uh, mijn moeder was uh, kwijtgeraakt. Toen is de, deze man dus uh, gewoon gekomen. vond het een beetje onnodig om dan uh, de afspraken uh, te gaan verzetten. Dus uh, het nummer, The Darker Side, uh, heeft ook wel betrekking op... Uh, dit soort uh, momenten in een mensenleven. Dus, uh, en het is ook iets wat je aan zou kunnen treffen bij vader Veugel in het uh, programma. Dus, dus in dat, uh, dat opzicht uh, komt het helemaal goed. We gaan even twee uh, techneuten uh, uh, toelaten hier in het uh Programma. dat zijn uh, Sander en, uh, en Jonas. Ja, ja, ja. Zijn we zo technisch dan? Nou, nou, ne nee, uh, maar aan wel, want anders zitten uh, jullie daar niet aan. Uh, uh, ik, uh, zeker, weet ik. Wil uh, zonder jullie inzet uh, komen een heleboel dingen niet tot stand. En uh, buiten dat, uh, jullie zijn niet alleen van achter de schermen, maar vaak ook van voor de schermen, hè? Want aan radioprogramma's leveren jullie ook vaak een medewerking, toch? Uh? Ja, ja. Inderdaad. Ja, want jullie hebben toch ook samen het programma Beachmasters gedaan tot nu toe? Ja, voor een uh, korte periode was dat. Met ja, mij. en voor de rest uh, ik heb ik het allemaal met twintig gedaan, wat is het? Zes maanden lang? Ja. Een goede zes maanden. Ja. En ik heb het al zes maanden alleen gedaan. Maar nu, nu ben je even gestopt, hè? Ja, we zitten even in een time-out, om het zo te doen. Een time-out. Is het ja. wel weer uh, de planning om in 2018. Uh... Weer te beginnen? Ja, we hopen het van wel, natuurlijk. Maar ja, het is ook druk. Buiten zie je veel mensen. Ja. En uh, het hoogseizoen begint weer, dus dat wordt ook weer gegafeld. De wat? Het de... hoogseizoen. Oh, het hoogseizoen. Dat is voor mij uh, de drukste periode van het jaar. Ja. En dan hebben we ja, de locaties ook nog die voorzien moeten worden. En, ja. Maar ja. Daar hebben we maar een heel klein team van. Ja, want. Drie man uh... sterk. Ja, inderdaad, en dat is waarschijnlijk. Ja, zo af en toe hebben jullie natuurlijk wel hulp hè, op, uh, op ad hoc uh, basis ja. van medewerkers van ZFM. We hebben ook een hele goede chauffeur. Gelukkig wel, hè, ja. met een hele, hele grote auto. Ja. Waar ja. precies ja. alles in past. Een pandaatje, hè? Ja, ja, panda. ja. ja, dus als u het uh, ZFM-pandaatje ziet scheuren, dan weet u dat er weer een locatieuitzending is. En uh, daar werken deze twee mannen eigenlijk altijd wel aan mee. Hè? Jullie zijn daar altijd bij te vinden hè, ja. bij de we hebben nog ergens een leidinggever dat is milder. Maar, uh, ja, die, we die spreken we straks ah, nog die wel. Komt nog die, komt in, het nieuws. die staat nu in de keuken. Dus uh, wat dat er gaat, uh, gaat, het, uh, even, uh, gaat het even. Vallen. Oh, bij de volgende. Okay, okay. En wat, uh, hebben jullie al een uh, klein beetje inzicht in uh, wat er het komende jaar uh, te doen staat op locatieuitzendingen? Ja, ik hoop uh, tien keer zoveel als vorig jaar. Ja. Uh, ja. Dus als dat aan jullie ligt, mag er meer binnenkomen. Maar waarschijnlijk uh, zeg je dan, hebben we misschien ook wel wat meer collega's nodig, of... Ja dat, ja, dat zeker. Ik denk een mannetje ja. of uh, zeven erbij. Ja. Doe eens een oproep met z'n tweeën. Dus, dus dat nu dat bij de deze gedaan. Nou, nou, het gaat het goed. Nou, uh, luisteraars... Want de luisteraars kunnen jullie nu ook zien, hè? dus dan weten ze meteen wie de nieuwe collega's gaan worden. Ja. Nee, aan uh, alle luisteraars uh, die momenteel luisteren, bent u geïnteresseerd en bent u handig met techniek en geluid? meldt hij zich dan aan bij Zierfem Zandvoort. Ja, en buiten de locatie-uitzendingen is er op technisch gebied natuurlijk ook uh, van alles te doen in de studio, denk ik, hè? Ja, binnen de studio is ook altijd wel wat te doen aan uh, de techniek. En niet ja. te vergeten, we hebben geen uh, goede... Dat je Zandvoort ook nog... Ja, het zit er allemaal bij, dat moeten we ook uh, onderhouden. Elke week. Zo doen ja. ja, dank jullie wel, want het oogje ah. van gehoorzaamheid uh, moet ik in de gaten houden. Dus, uh, dus we gaan uh, door naar het nieuws, uh, zo'n beetje. denk ja. ik. Jongens, ontzettend bedankt voor jullie inbreng. En uh, ik hoop dat er uh, wat, wat reacties gaan komen, zodat we nieuwe collega's mogen verwelkomen in het technische team. Dat hoop ik ook. Oké, okay, dank wel. Succes.